Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensieministers van EU-landen komen vandaag samen in Brussel. Ze zullen het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne... vertelt correspondent Kizia Hekster. Ja, daar gaat het altijd over eigenlijk. Er worden bijgepraat door de Oekraïense minister van Defensie... over hoe het gaat aan het front. Uh, hij zal zeggen, ja, er is meer EU-hulp nodig. De ministers zullen het ook hebben over het trainen... van meer Oekraïnse militairen in EU-landen... en de financiering van alle hulp. Daarnaast... Zal het ook gaan over het andere grote conflict van dit moment, de oorlog in Gaza. Er loopt een EU-missie om schepen in de Rode Zee te beschermen tegen gewapende pro-Palestijnse groepen daar. De bijeenkomst van EU-ministers duurt nog tot vanmiddag. Daarna horen we of er nieuwe dingen zijn afgesproken. De marechaussee heeft nog steeds last van de grote computerstoring van eerder deze week bij het ministerie van Defensie. Het was toen een bende op Eindhoven Airport en de communicatie bij hulpdiensten lag ook een tijd plat. De meeste van die problemen waren al verholpen, maar de marechaussee zegt dat zij door de storing nog steeds geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Douze ga naar Basel. Die Zwitserse stad organiseert volgend jaar. Het Songfestival is net bekend geworden. Genève was de andere kanshebber. Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar meedoet. Joost Klein werd dit jaar gedisqualificeerd. Daarom is de inschrijving voor artiesten nog niet open. Het wordt vanmiddag waarschijnlijk weer een bende op de wegen rond Utrecht. De A2 is het hele weekend dicht voor onderhoud. De Rijkswaterstaat probeert de drukte in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door de timing van verkeerslichten aan te passen. Heel veel kruispunten in de gemeente Utrecht en Nieuwegein hebben we busbanen. Dus als daar de auto's even stilstaan, dan kan de bus er op de busbaan langsheen. En datzelfde geldt voor de ambulance en de brandweerauto. Vorige keren was het al een chaos. Dit keer zou het wel eens nog erger kunnen worden, omdat zomervakanties voorbij zijn. Rijkswaterstaat hoopt dat mensen vandaag een dagje thuis willen werken of het OV pakken. Het weer nog. In het zuiden en oosten trekken er wolken over en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en is er meer zon. Het wordt rond de 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies. Rabbel.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 Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, we zijn iedereen aan het uitzwaaien van het vorige uur. Jason die gaat weer verder, die gaat weer trainen. Robert die gaat weer uh, huiswaarts, zie ik. En uh, wij maken ons op voor het tweede uur even. Heel tof. Als, als, ja. als ik terugkijk naar, naar dit gesprek. Ja. Dan, zulke talenten, dat moeten gefaciliteerd worden door zo'n dorp. Want ja. ik, ik, ik heb inmiddels ook begrepen dat Jason het, het, de aanleg van een nieuw basketbalveldje heeft aangevraagd. Ja, dat heb ik ook begrepen. En. Uh, uh, ik denk niet dat, dat uh, mensen, of, of misschien in dit geval, uh, ja, als ik even aan moet halen, een wethouder, uh, uh, zich realiseert hoe ontzettend belangrijk is om een, een, een goed trainingsveld te faciliteren. Uh, ik weet van Robert bijvoorbeeld vroeger. Die was iedere dag, iedere dag en meerdere keren per dag te vinden... op het trainingsveldje bij de begraafplaats. Ja. En uh, dat met alle andere jongens die ook zo verschrikkelijk goed konden spelen... en waarvan sommigen dus ook uh, best wel ver zijn doorgegaan... in hun verdere leven met basketbal. Ja. Uh, maar dat er ook een goed... Basketbalveldje is. Ja, ja. He, waar, waar alles aanwezig is, waar basketballetjes in potentie. Um ja, goed kunnen ja, wat, wat, trainen. Want... Wat Robert vertelde, ja. in Amerika zijn ze met afdak, ja. uh, is, er, is er een watervoorziening, dat je wat kan drinken, er staan ja. een paar tribunes, ja, een goede vloeren, ja, vanzelfsprekend dan vrij ja. blessures. En goed, ik, goed afgeschermd, ik, dat ik denk ze niet elke toch, keer uh, uh, tien minuten kwijt zijn om hun bal te zoeken als ja. die uit het veld raakt. Ja. Ja, wat is een regering, wat is een gemeenteraad, het moet gewoon een soort ouders zijn van de bevolking. Mm -hmm. En als je als ouder een talentvol kind hebt, dan wil je dat toch faciliteren. Dus keken ze nou zo ook maar naar gewoon onze jeugd in Zandvoort. Ik wil ja. faciliteren wat er aan talent is. Zodat het zich ontwikkelt in alle veiligheid. En ja, natuurlijk heeft Robert dat geweldig gedaan door te zeggen nou, hij is te groot voor ons aan het worden. Ja. Ik hier hem. Hij is nu in Haarlem. Maar wat zou het heerlijk zijn als wij hier gewoon ook wat konden houden bij Lions. Dat wij ook als club en dat we talenten aan konden trekken en uh, als Lions in grote competities kwamen. Ja, maar ik, ik weet nog wel van vroeger. Uh, dan had je dat, uh, dat team waar Robert Ookie speelde. Waar Erwin het over had. Ja. Um, en dat was ook een kampioensteam. Hè? Ja. En uh, die, die konden best wel steeds hoger spelen. En waarom uh, uh, ging dat vaak niet door? Uh, geld. Ja. Ja. ja, maar dan heb je hem genoemd uh, door ja. geld. Ja, dat, en dat is eeuwig en altijd uh, het, het grote euvel. Hé hey, uh, Beb, we, we kijken even voorwaarts. Want even geen rust aan de kust heeft uh, toch weer iets leuks straks in het programma. In het ja. tweede uur. Ja. We uh, gaan namelijk straks Monique van de Werf ontvangen. Een, een grote actrice uh, uh, vroeger, uh, dus ze zal ja. nog steeds wel een grote actrice zijn, maar ze werkt niet meer als actrice. Ze heeft het roer omgegooid en ik ben reuze benieuwd wat ze ons allemaal gaat vertellen. Want ze heeft nieuws, hè? Ze heeft nieuws, ja, ja, weet, ja. jawel. Ja, want wat, dus, wat wij hier toch toe, wat wij hier belichten in ons programma, zijn talenten ja mensen die hun talent leven. Ja, en dat, daar zijn we vandaag echt wel. Nou, uh, he, dat is wel het grote thema, oh. geloof ik. <laughs> ja, ja, ja, ja. zeg uh, Wat dacht je ervan? Ik heb een heel mooi nummer ontdekt van Lennie Koer. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Heerlijk. Je moet wel even een zakdoekje erbij pakken, Ben ik bang. Oké, okay, ik, ja? ik heb hem in mijn achterzak. Oké, okay, ja. ik, ik zet hem aan. Komt die Lenny Koer met Dierbaar. Mm -hmm. De hel, maar wie weet. Is dit de hemel? Het zwarte pad waarop ik liep, de lange stilte toen ik riep: Waar was je al die tijd? Ik liep bij zon, ik liep bij maan. Ik zag geen enkel teken van bestaan. Ik was je ogen kwijt. Al een eeuwig. Ik <middly> Lenny Koer, met een prachtig nummer, hè? Heel mooi, heel ja. mooi. Ja, ja. en we daarmee betitelen we meteen wat ons allemaal zo dierbaar is. Ja, zeker, zeker. Het was een uh, heerlijk weekend, de Grand Prix. We kunnen ze niet genoeg lof toewaaien... want het wordt altijd, in mijn beleving, perfect georganiseerd. En dan is het maandags en dan worden de straten schoongeveegd... en dan gaan de hekken weg en dan moet je je vaststellen dan zijn wij weer onder ons. En onder ons betekent ook gewoon van alles te doen. Want we hebben, we hebben altijd... Uh veel activiteiten in ons dorp. Beleef Zandvoort. Natuurlijk het platform wat een verbinding legt... tussen uh, de non-profit organisaties, bewoners, bezoekers... die voor de cultuur zijn. <Klacht> hebben weer wat dingen op het programma staan. Vanuit Beleef Zandvoort wordt 7 september... Bij, met een strandfeest bij paal 69... Uh, het slotfeest gevierd van de Street Art... Street Art Zandvoort, we hebben ervan genoten. Um, ik weet niet wat er gebeurt met die schilderwerken. Uh, wordt allemaal wit geverfd. Nee, nou, ik denk het niet. Dit blijven we toch, toch niet, gewoon. blijven we gewoon <laughs> lekker naar kijken. Maar 7 ja. september is er dus... s'avonds van 5 tot 20 uur... bij Paal 69 op het strand... de Closing Party. Ja, we ja. zeggen het allemaal in het Engels tegenwoordig. Het afsluitingsfeest. Ja, het ja. En daar staat Lynn Mee, Die gaat zingen jazz en blues. Daar zijn Lakitana Ichika. Dat zijn waarzegsters. Daar hebben we Arnold Schier. Die wij hier ook al eens hebben ja, dat mogen. Ja, heet eigenlijk Celsius op die dag. Oké, okay. ja. nou ja, die is illusionist-journalist. En we hebben Mick Boskamp, die, gaat, die wij natuurlijk ook als columnist kennen, ja. die gaat verhalen vertellen. Oh, dus dat wordt, ja, de verhalen vertellen, leuk. zo staat hij aangekondigd. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. En dan hebben we verder Street Art Frankie, en die vertelt over zijn leven als kunstenaar. Dus. 69, 7 september. En ja wanneer is dat? Woensdag, dacht ik. Nee, nee het is op een vrijdag is volgens mij. Het op een mij. vrijdag. Ja, ja vandaag ja. hebben we 30. Ja, ja. Dat is, ja, dat is even rekenwerk. Volgende week vrijdag tussen 5 en 20 uur. Het is gratis. Allemaal naar het strand en allemaal dit uh, event beleven. Zo is dat. Oké. Okay. Nou, we gaan een uh, muziekje doen. Bob Marley. Jamming. I wanna jam it with you. We're jamming. In Mount Zion, it rules all creation. Here yeah, where we're jamming, What you, our war. We're jamming, see, I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, Charming jamming, jamming, jamming, jamming, Charming too jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, Keep you satisfied. True love I now exist is the love I can't resist. So jam by my side. We jamming, jamming, jamming, it I wanna jam it with you. We jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, jamming. Hope you like jamming too. gonna He Timing met Kesha Chantrell van G.D. Sparks, ja perfect timing. Nou, dat kunnen we eigenlijk wel zeggen, want uh, we hadden u beloofd uh, dat we een heel speciale gast in het tweede uur zouden hebben, en zij is er: Monique van de Werf, uh, voormalig actrice, bekend van de televisie en uit de bioscoop. En uh, nu bij ons aan tafel. Want uh, Monique is een totaal andere koers gaan varen. En daar wil onze Beb natuurlijk alles, alles van weten. Ja, voor Monique is dat denk ik helemaal niet zo'n totaal andere koers. Want we hebben natuurlijk al even samen zitten praten. Uh, Monique schrijft haar hele leven al. Zolang ze de kans schrijven. Ja, klopt. Die pen in de handen ja, schrijven. Misschien moeten we ook even zeggen dat uh, Monique hier is... omdat ze onlangs een gedichtenbundel heeft uitgebracht. Hè? Ja. Want daar gaan we het natuurlijk daar even het over hebben. hebben. Ja, u... en, en over jouw passie voor schrijven. U luisteraars laat zich niet verrassen. Ik denk, ik ga u verrassen. <laughs> Sorry. Ga vertellen. Nee hoor, nee Dol, je hebt groot gelijk. Dit is ons onderwerp. Monique heeft, en hij ligt hier op tafel voor degene die de webcam kunnen zien. Monique heeft een gedichtenbundel uh, geschreven, uitgebracht. Heb je mijn eigen beheer uitgebracht? Ja, ik heb mijn eigen beheer uitgebracht. Dat lees ik tegenwoordig ja. heel veel. Ja. Monique, je schrijft je hele leven al. Je bent uh, naar de theaterschool gegaan, heb ik als voorwerk gedaan. En je bent toneel opgegaan, zoals dat dan vaak gebeurt. Voor de camera, toneel, ja, onderweg naar morgen. Heb je een rol ingespeeld, die serie is opgehouden te bestaan. Maar op een gegeven ogenblik ben je ook uit de schijnwerpers gestapt. Waarom? Ja, klopt. Nou, ik heb tien jaar lang heb ik dat werk als actrice met heel veel plezier ook gedaan. Dus naast onderweg naar morgen speelde ik ook uh, een rol in de zoep. film. Ja, oh zeker zoep. ook Zoep, zoep en wel Staffie, hè? Ja, ja, klopt. Dat is waar veel mensen me nu nog van kennen. Echt? Ja. Ja, jawel, oh. ja zeker. Ja, dus de, de, de, de mensen die daar toen naar keken, die zijn nu tegen de 30. Ja, ja, ja. Dat is 20 jaar geleden. Ja. En ja, soms volgen ze me nu in mijn werk wat ik nu doe. En uh, als dat een match is. En dat is echt wel heel erg leuk om te zien. En daarnaast heb ik een hoofdrol gespeeld in de film Loverboy. Dat is ook waar ik vaak okay. nog. Uh, die film is nog jarenlang, is die op middelbare scholen vertoond als voorlichtingsfilm om ja. jonge meiden te waarschuwen hè, tegen ja. de Loverboy uh, ja, ja. prostitutie. Dus. Ja, dus ik, ik heb altijd nog, het heeft wel lang doorgewerkt, maar op een gegeven moment uh, voelde ik dat het niet mijn wereld helemaal was. Nee. Fijn uh, om te doen, maar de wereld ja. omheen niet jouw wereld. Precies. En de bekendheid die erbij kwam kijken, ja. uh, zeker op zo'n jonge leeftijd, want ik was 19 toen ik begon, ja, ja, ja. Uh, was het eigenlijk best overweldigend. En er was in die tijd helemaal geen geen oog voor of geen aandacht voor... Nee. hoe je daar dan zelf mee om kan leren gaan. Nee, dat snap ik. Uh, En dat is, heeft onder andere ingereldreest... Dus dat ik eruit gestapt ben. Okay. Ik heb toch wel een tijd lang... eigen theatervoorstellingen gemaakt. Daar voelde ik me al meer in thuis. Ik ben zelf altijd heel erg... ja ook al sta ik graag op het podium... ben ik ook wel iemand die juist graag achter gesloten deuren... Inderdaad, dus ja, met de pen je, in de hand zit te Als je te het zegt eigen theatershows, dan is het natuurlijk toch je eigen wereld ja. die je op het theater brengt. Ja, Terwijl als je in de gewone theaterindustrie werkt, dan ja. heb je daarmee te maken. Absoluut, dat is ook het grote verschil. Er was een punt, ik denk rond 2010, dat ik dacht ik wil mijn eigen verhalen gaan schrijven. En? en niet alleen maar een rol spelen in het verhaal van iemand anders. Van iemand anders, oké. Okay. En wat je eigenlijk. Je doet het nu nog weer of steeds, hè? Zelf theater ja, te maken. Ja, ik heb uh, tien jaar lang niet meer op het toneel gestaan. Met een eigen voorstelling. En zelfs vijftien jaar lang niet meer voor de camera's gestaan. Jo. Het voelde voor mij echt op een gegeven moment. Nou, dat was een vorig leven. En dat, ja. dat doe ik gewoon helemaal niet meer. Het was een punt dat ik zelfs helemaal iets anders was gaan doen. Uh, ik heb tijd als geboortedoela gewerkt. Dus tientallen vrouwen mogen bijstaan. Uh, emotioneel bij hun bevalling. Ja, ja. Wat ook heel mooi, bijzonder werk is natuurlijk. Ja. Uh, maar het podium bleef mij toch roepen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ja, het, het, het, het kwam mij eigenlijk halen. Bijna letterlijk. Ik droomde er elke nacht over. Verkelijk? En ik dacht. Misschien probeert iets mij iets te zeggen. Ja. En misschien moest ik daar maar eens weer naar gaan luisteren. Maar toen kwam ik wel tegen dat ik eerst moest terugkijken. En mm -hmm. de, de pijn die ik... in, hè, Dus de, de overweldiging en wat het toen met me gedaan heeft... heb ik ook grotendeels weggestopt. Ja, ja, en toen ja. ik dat uh, ben gaan aankijken... en uh, uh, ja, dat eigenlijk dieper ben gaan helen... toen pas kwam er ruimte vrij om op een nieuwe manier... op een gezonde manier wel weer het podium te pakken. Ja. En ik hoor je ook zeggen, daar was toen 19 jaar geleden ook niet zoveel aandacht voor. Uiteindelijk zijn artiesten of creatieve zielen vaak uh, kwetsbaar, ja, heel breekbaar, gevoelig. Ja. heel gevoelig. Ja, nu is er natuurlijk heel veel over te doen met zelfs helaas ook nog toe, verhalen ja. Dat mensen erop terugkijken en denken van, wat ben ik bezeerd. Ja, zeker. Jij schreef elke dag van je af. Ja, dat was ook echt mijn medicijn. Ja. Om dat allemaal te overleven in die tijd. Ja. Ik bleef schrijven en dat is denk ik ook mijn redding geweest. En nu heb je uh, een bundel gemaakt. Maar voor ja. iemand die elke dag schrijft... het zijn dus 365 schrijfsels per <laughs> jaar... zie ik een best dun boekje liggen. Ja, ik heb keuzes gemaakt. Wat goed van je. Wat goed terwijl, van het, je. Uh, ja, terwijl normaal gesproken... Uh, uh, moet ik dingen altijd... is het te lang? Of kan ik... weet je wel, op Instagram dan mag het maar zoveel tekens zijn. Daar oh ja. ga ik altijd overheen. En okay. nu is het me juist gelukt. Dus dat is ook wel een persoonlijke overwinning. Ja. Om echt uh, less is more. En uh, echt alleen de mooiste, meest rake gedichten... samen te brengen in deze bundel. En die heb je, dat heb je zelf geselecteerd? Of heb ja. je nog iemand die met je meekijkt? Ja, ik heb wel een paar mensen gevraagd om mee te lezen. Ja. Maar niemand heeft aanmerkingen op de selectie gehad. Oh, dus okay. het, het is gewoon de selectie geworden... die ik heb uh, gemaakt. En ik heb hem ook echt geselecteerd op... Uh, de titel is Wild Woman Rises. Ja, dat las ik. Een Engelse titel. Ja, een Engelse titel. En er zitten Engelstalige gedichten en Nederlandstalige gedichten in. Oké. Okay. Dat was ook... Heel lang, heb ik wilde al 15 jaar lang een dichtbundel uitbrengen. Maar heel lang dacht ik, ja, moet het dan een Engelse bundel worden? Of een Nederlandse. En, wel, en, en moet ik het selecteren op de liefde. Of nou, dat, daar kon dat, ik zo uh, lang op blijven hangen. Waarom dacht je Engels? Heb je Engelse roots? Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel dat soms komt een gedicht er gewoon in het Engels uit. Okay. En op een bepaalde manier kan ik me soms in het Engels ook makkelijker uitdrukken. Vooral als het gaat over de gevoelswereld. Ik weet niet waardoor dat komt, maar het is altijd zo geweest. Okay. Echt van best wel jong al. Nou, gestel dat het bestaat, hè, vorig leven. Ja. Dan kom nou, je misschien weet. wel uit een Engelstalig land. <laughs> wie weet. Maar je hebt nu zowel ja. Engelse als ja. Nederlandse gedichten hier ingezet. Ja, en ik ben ook een tijdje aangesloten geweest... bij een Engelstalige schrijfcirkel. Ah. En daar schreven we natuurlijk ook in het Engels... Dus nou ja, zo is het. En toen dacht ik, nou kan ik heel lang blijven op die keuze. En, en daar dan maar, hè, ken je dat? Dat je dan zo lang blijft wikken en wegen en dan doe je uiteindelijk niks. Tenminste, dat heb ik heel vaak. Ja, twijfel kan oh, verlammen. Twijfel precies, kan verlammen. precies. Precies dat. En toen dacht ik, weet je wat? Ik laat die twijfel mij niet langer verlammen. Ik ga het gewoon en-en doen. Ja. Want het hoort allebei bij mij. En waarom dan niet en Nederlands en Engels in deze bundel? Ja, maar niemand doet dat. Oké, okay, maar ik doe het wel. Ja, te gek. Nou ja, we hebben in Nederland wel een cultuur... dat we vele talen uh, kunnen spreken zeker. of een notie van hebben. Ja. Engels zeker. Ja. Mijn, mijn zuster was veel met Engelstalige mannen. En ook is 25 jaar met een Engelsman getrouwd geweest. En die vroeg zich verbaasd af waar ik Engels had geleerd. En dat wist hm. ik eigenlijk niet meer. Ja. Want we leren het allemaal wel op school. Maar dat komt omdat het zo in onze cultuur ingepakt ja. is. Van jongs ja. af aan kijk je tv met ondertitels. En begrijp je wat er wordt gezegd en zo... Wil je de taal spreken? Ja, en, als, waar Engelstalige films betreft. En misschien ook als Zandvoorts, hè? Ik ben hier uh, geboren. Of, Jij wel. Jij uh, bent. Opgegroeid toen ja. ik hier. Ja. Met alle toeristen. Ja, en dat was natuurlijk vooral meer Duits. Uh, ja. Mijn Duits is niet meer wat het geweest is. <laughs> maar okay. uh, sinds ik niet meer in Zandvoort woon. Maar uh, ja, en ook het Engels. Ja, dit, dit is wel een. een uh, ja, dit is een, een toeristendorp. die ja. uitnodigt om ook verschillende talen te spreken. Over de gedichtenbundel. Je hebt hem nu geschreven. Je, schrijft, je, je hebt mij toevertrouwd. Ik schrijf eigenlijk al van jongs af aan elke dag. Ja. Dat is geïnspireerd, maar ook om dingen van me af te schrijven. Wat is vooral de toon van deze gedichtenbundel? Deze dichtbundel gaat echt over vrouwenkracht. Ook okay. dus, uh, Wild Women. Uh, ja. Dus rises. ook het, het, uh, het bedrijf wat ik inmiddels heb opgericht vanuit. Hè, dus wat ik heb geleerd uh, over het podium. Maar ook mijn weg, weg van het podium en weer terug. En inmiddels. Uh, gebruik ik mijn werk, dus mijn, mijn creatieve werk... maar ook in, in jaarprogramma's help ik andere vrouwen... om hun vrouwenkracht te uh, Ja, want je te zei bevrijden. dat je ook een, een uh, geboortes hebt begeleid. Ja, zeker. Zo, geboortecoach ja. noemde het je het? Ja, maar. doula. En ja. Dat is toch wel interessant. Je hebt theaterschool gedaan. Dat je dat zo hebt verinnerlijkt... dat je zo'n geboorte eigenlijk kan coachen. Ja, zeker. En wat ik nu dus doe, is eigenlijk de meer um, symbolische geboortescoach bij, bij okay. mensen. en Vooral bij vrouwen. Um, dus ik help ze om hun creatiekracht vrij te maken. Okay. En ik, ik begeleid nu bijvoorbeeld vrouwen die zelf ook een boek aan het schrijven zijn. Of die uh, meer uh, het podium willen pakken. En eigenlijk is daarmee de cirkel wel rond. Dat ik nu weer mijn eigen podium pak. Bijvoorbeeld ja. met deze dichtbundel. Maar ook, ik sta sinds kort weer, sinds een jaar weer op het podium. Met mijn eigen verhalen, mijn eigen voorstellingen. En, en nu is de cirkel helemaal rond dat ik ook anderen begeleid uh -huh. om hun, uh, hun stem te laten horen. En dat is de toon van deze bundel. Het gaat is heel erg om vrouwen te inspireren, aan te moedigen, om hun vrouwelijke stem te laten horen in een wereld die nog steeds wordt gemaakt, uh, ja. uh, gedomineerd dus door mannen. Patriarchale ja. maatschappij. Patriarchale wereld. Nou, ja. je, je, ik, ik heb gelezen dat jouw boek ook uh, bij de Bruna ligt, ja, klopt. te koop is. In dat boek staan denk ik ook alle gegevens waar mensen jou kunnen bereiken. Want ja. ik kan me voorstellen als nu vrouwen luisteren. Dat ze denken, oh dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil hoe, hoe moeten ze zich aanmelden bij jou? In het boek staan je gegevens of kun je er nu nog iets over zeggen? Ja, ze zijn zo welkom. Als je voelt van, oh ik voel ook die vrouwenkracht in. En dat die meer naar buiten. Want die is zo nodig in de wereld zoals die nu is. Zeker. Is echt, ik geloof echt dat vrouwen de wereld kunnen redden. <laughs> en... Um, als ze, als ze zich geroepen voelen... dan kunnen ze zich altijd aanmelden via de website... voor een vrijblijvende kennismaking. En dan okay. kijken of er een klik is. En dan kan ik ze adviseren van, op basis van wat, wat er bij jou leeft... of wat je verlangens, je ambities, je dromen zijn. En hoe je, je die vrouwen dan één uh, op één? Het, het ja, goed? beide is mogelijk. Dus beide ik is heb mogelijk. jaarprogramma's waarin het in een groep is. Of als je het een keer weer uitproberen... heb ik ook eendaagse vrouwencirkels bijvoorbeeld... rondom verschillende thema's. En één op één is ook mogelijk. Uh, ik, ik ga het je gewoon vragen. Wil jij ons een van, een van je gedichten voorlezen? Absoluut. Om een, een idee te krijgen van de totale sfeer die jij ons kon brengen. Ja, dat ga ik doen. Um, dit gedicht heet uh, Jij bent het licht dat je zoekt. En ik heb het geschreven in de tijd dat ik nog wel vrouwen begeleidde. Ook na de bevalling. En ik was geïnspireerd door een van die vrouwen en haar kracht daarin. En toen heb ik dit geschreven. Ontdek de hele wereld. Laat je verrassen en verwonderen. Sta versteld van wat je er aan schatten vindt. Maar weet, jij bent het licht dat je zoekt. Ga af op wat je nooit had bedacht. Vier je successen, groots en klein. Bedank je vrienden en voel je bemind. Maar weet, jij bent het licht dat je zoekt. Strompel, struikel, raak verstrikt. In kansen, mogelijkheden, twijfels, geweeg en gewik. Raak jezelf gerust af en toe kwijt. Maar weet, jij bent het licht dat je zoekt. Speur in je verleden. Sla je armen om het kind dat je was. Heel wonde. Van weleer en nog maar pas. Maar weet. Jij bent het licht dat je zoekt. Wentel en wentel je om en om. Met de maan en ieder jaar rond de zon. Leef jouw legende. Eer je verhaal. Maar weet. Jij bent het licht dat je zoekt. Rommel wat aan. Doe gerust ook maar wat. Laat dagen voorbij glijden in vergetelheid. Ontspan in het besef dat het toch nooit af is. Maar weet. Jij. Bent het licht dat je zoekt. Dans met je geliefde. Voorbij woede en pijn. Bewonder hem of haar van veraf en heel dichtbij. Ken elke cel van zijn huid, haar geur en voel je wij. Maar weet, jij bent het licht dat je zoekt. Omhels je kinderen. Koester je in hun lach. Geef ze alles wat jij nooit hebt gehad. Bescherm ze, verwens ze. En laat ze dan in liefde los. Maar weet, jij bent het licht dat je zoekt. Geef wat je kunt. Ren jezelf niet voorbij. En laat dan een klein handje de jouwe vinden. En vertraag jullie pas. Want weet, zij is het licht dat ze zoekt. Zo, die komt binnen. Worden we gewoon heel eventjes stil van. Ja, ik echt hè? He? Dat, dat herkennen we. Dat herkennen we. Ik, ik vind alle woorden die ik hierna aan eraan wil besteden... bijna banaal klinken. Hmm. Ik ben heel blij dat het boek straks in de boekhandel ligt. Of nu al ligt. Zodat we het gewoon gaan lezen. Tot ons nemen. Uh, jou, jou aankijkend. hieraan luisterend. Autobiografische aspecten. Oh, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, het hele boek is, ja, zit vol. Je bent ja. natuurlijk vrouw, ja. maar van, vanuit deze beleving, ja. Dit, ja, uh, toch weer banaal... maar ik ga het zeggen, dit, dit gedicht gaat over hoe vrouwen zichzelf kunnen verliezen. Oh, absoluut. In, in, in wat ze doen in een ander... En we vergeten dat zij zelf dat licht zijn. Oh, absoluut. En ik kan het herkennen in anderen, omdat ik het zelf omdat ook, je het ook doe. Hebt ja, ja, absoluut. En daar geloof ik ook heel erg in. Dat hoe persoonlijker je schrijft, hoe meer dat raakt aan het universele. Ja, absoluut. Ja. Ontzettend mooi. Dolly, ja. ondersteun ons met een. Uh met een muziekje. Ja, ja natuurlijk. Want dan Dat gewoon zal ik deze zeker woorden doen. eventjes in ja. de hele harmonie weg laten gooien. En toevallig had ik een liedje uitgezocht wat hier heel mooi op aansluit, want oh oh, wat kan het leven dan toch mooi zijn. Here I go out to see again. The sunshine fills my head dreams hang in the air Goals in the sky and in my blue eyes You know it feels unfair There's magic air Is. Hè. Het, kan, het kan heel mooi zijn, het leven. Als je, dat vindt Katie Malua ook, die dit zingt. Ik vind dit een schitterende uitvoering trouwens. Ja. ja um, en we zijn hier ook met een uh, schitterende dame die ook prachtige dingen uh, doet in haar leven. En het leven ook mooi maakt uh, voor zichzelf en uh, voor de mensen om haar heen en uh, de mensen die haar opzoeken. Uh, Monique van der Werf, ze is hier bij ons aan tafel. Daar zijn we heel trots op. En uh, Beb, die is ja. gezellig met Monique aan het ik, ik ga even door op waar we voor dit schitterende nummer al op kwamen. Monique was actief in de theaterwereld. Na een theateropleiding te hebben gevolgd. Maar um, kreeg toch last van de sfeer. De theaterwereld is een harde wereld. Uh, nou, We maakten toen een hinkstapsprong naar waar zij dan is beland. Ze uit elke dag haar gevoelens in schrijverijen. En ze heeft een prachtige gedichtenbundel uitgebracht. Maar in die tussentijd tussen het theater en jezelf weer oprichten. Wat voor klus was dat? Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat, was, uh, dat duurde ook lang. Ja? <laughs> Ik heb echt wel meerdere keren gedacht van... Nou, ik, ik ben eigenlijk je zou kunnen zeggen dat ik, ik ben van het podium afgegaan... en heb me teruggetrokken in de coulissen van mijn leven. Ja. Veel minder zichtbaar. Uh, en het was ook... Uh, op een gegeven moment kon ik ook niet meer. Ik was op een gegeven moment nog wel ergens voor gevraagd... Uh, om een auditietape in te leveren voor een Amerikaanse film. En ik dacht, nou, dat is toch wel leuk om weer eens te proberen. Maar ik probeerde dat thuis op te nemen. en Het ging echt voor geen meter. Ik okay. raakte daar helemaal in verstrikt. Uh, in een soort perfectionisme, angst. Het ging gewoon niet. Nee. Ook dat gewoon met mijn man thuis, die ik vertrouw aan het, aan het opnemen was, thuis maar er zat iets en toen was ik wel. Dacht ik, oh oké, okay, hier Wat dit de vraag van de natuurlijk, Degene voor wie die tape was, diezelfde wikkelharde wereld, ja. die gewoon een actrice zochten, absoluut. En toen, ja. toen ben jij, ja, de diepte ingegaan, ja, zeker. Ik heb uh, toen ik voelde dat ik wel weer iets met het podium wilde doen, maar niet meer durfde, uh, ben ik traumatherapie gaan volgen, dus lichaamsgerichte traumatherapie. Dat heeft me enorm geholpen om in mijn lijf te voelen. Want er gebeurde iets heel fysiek... tijdens ja. dat ik dat filmpje probeerde op te nemen. Ja. En ik was toen ook niet zichtbaar op social media. Voor mijn bedrijf was het natuurlijk wel handig om dat te doen. Maar ik durfde dat allemaal gewoon niet meer. Dus ik, nee. ik had echt een tegenbeweging. En ik dacht ook, ja, het zou wel mooi zijn om moedig te zijn. Maar laat me even zitten. Dus waar ik in mijn twintiger jaren dacht... als ik iets eng vind, doe ik het juist. Dan ga ik ja, erop ja. af. Was ik daar ook gewoon heel moe van... Ja. En uh, dacht ik nu, was ik eigenlijk een tegenbeweging in het vermijden gegaan. Okay. Laat dan maar zitten, dan ga ik niet op het podium. Ik ga geen dingen meer doen die ik eng vind. Waarom zou ik dat doen? En toen kwam toch werd het verlangen eigenlijk weer sterker dan de angst. En ook mijn missie kwam erin. Hè? Dus die vrouwenkracht die ik ontdekte. En dat ik ja. dacht, dit wil ik over de wereld verspreiden. Ik wil ook mijn stem laten horen. Ja. En, en we hebben het als vrouw aan onszelf. Weet je, Het is echt de tijd dat vrouwen hun stem laten horen. En toen dacht ik, ja, als ik dat vind en als ik dat zelf spreek naar andere vrouwen, moet ik het zelf ook doen. En dat ben Practice what I preach. En toen ben ik gaan, uh, gaan zoeken naar wat is dan mijn verhaal. En uh, door, door die therapie onder andere. En heel veel ook juist door te schrijven. Kwam mm -hmm. ik erachter wat er allemaal speelde. Te ontrafelen, terug te kijken naar wat er is gebeurd. Ja. Maar ook vooral vooruit te blikken naar wat, wat wil ik nu wel. En uiteindelijk heb ik al dat schrijven... en uh, gecombineerd met gedichten uit deze bundel... en liederen die ik zing en spoken word... allemaal samengebracht in een voorstelling, een solo performance. Die gaat over... Die heet Uit de schaduw van de roem. Dus waarom ik weg ben gegaan uit die film- en tv-wereld. Ik had op een gegeven moment zelfs een beeld in Madame Tussauds. Dus er was echt een soort van... Begin twintig had ik bereikt waar veel meid, mensen ja. van dromen. Ja. Maar ik had zoiets, maar hoe voel ik me van binnen? Ja en Dus wat mijn redding altijd is geweest... om de binnenwereld belangrijker te maken... dan wat anderen ervan vinden. Want ik krijg natuurlijk heel veel vragen. Uh, op een gegeven moment uh, weet je, was ik echt daarmee gestopt. Maar ik moest toch ook mijn huur betalen. Dus ik ja, werkte in een strandtent nee. hier in Zandvoort. En iedereen vroeg... Hé, je bent toch die bekende actrice. Ach, wat, wat sta je hier de terrassen schoon te vegen? Ja. En ik zei: ja, nee, ik vind dit mooi. mooi. Ik kan Elke dag sta ik, kan ik naar de zee kijken. Dat was ja. ook heel helend. Ja, ja. En het was voor mij eigenlijk wel heel goed... om even een heel... Tussen aanhalingstekens normaal leven te leiden. In plaats van die rare glamour wereld. Ja. En elke dag interviews. En rode lopers. En fotoshoots. Een zeepbel. Echt een zeepbel. En ja en ik, ik heb daarin gewoon heel erg mezelf teruggevonden. Met hulp nee. van anderen. En vanuit die beweging. Van heel diep thuiskomen bij wie ik ben. En wat ik te vertellen heb. Ben ik weer naar buiten gaan treden. En hoe kunnen wij dat? Op welke website kunnen wij aanklikken? Om alles van jou te... Horen te vragen en je te benaderen. Ja. Vertel even. Ja, dat is uh, schoolvoorvrouwenkracht.nl. Dat is gewoon één woord: schoolvoorvrouwenkracht.nl. Ja. Want je, ik hoor je ook zeggen, juist in deze tijd hebben we de vrouwenkracht heel erg nodig. Absoluut. Ja, En dat we dus niet uh, zelf ook heel erg vanuit druk en het moet. En presteren. En, en nee, vanuit die zachte kracht ja. naar buiten treden en daar. Het want dan noem je wel een ding, Wendy. We zien natuurlijk best vrouwen die wat hoger op de maatschappelijke ladder komen. Of in regeringen zitten. Maar dat zijn allemaal een soort namaakmannen dan. Ik zie zelden vrouwenkracht aan de top. Ja, dat is een veel gehoord uh, uh, ja. kritiekpunt. Hè? Wat ik daarin denk. Ik, heb, uh, ik ben acht jaar lang heb ik gewerkt voor een bedrijf als uh, leiderschapscoach. en okay. um, uh, ik hielp mensen met public speaking. Dus ik ging achter de schermen werken om andere mensen te helpen op het podium. En dat was mannen en vrouwen in die tijd. Maar de vrouwen die ik toen heb mogen be begeleiden... dat waren ook echt vrouwen aan de top. Okay. En daar heb ik verschillende dingen in gezien. Ik heb gezien dat, er, dat het heel moeilijk is voor vrouwen. Dat het echt, als je dus de top wil bereiken... Ja, ja, en dat het voor hun ook continu een dilemma is: ga ik me aanpassen en bereik ik die volgende trap op de carrière uh, tree op de carrière ladder, ja. Ja. of doe ik het niet? En, en wat ik eigenlijk met hun altijd aan het werk was van: hoe kunnen we en en doen? En dat doe ik nog steeds. Okay. Van hoe kun je en je vrouwelijke waarden behouden en hoe kun je die juist laten werken? Hoe kun je mensen daarmee inspireren? En dat is echt mogelijk. Dat is een best of both worlds waarbij je dus ja, je, je vrouwelijke waarde van luisteren en empathie. Er wordt ook steeds meer uh, onderzoek gedaan... dat er wordt bewezen dat dat juist werkt om mensen mee te krijgen. Ja, Niemand zit absoluut. meer te wachten op dominante types Nou ja, nee. tegelijkertijd zien we wat er in Amerika gebeurt. Super interessant tussen ja. Trump en Harris. Ik ben gewoon raden van wie ik ben. <laughs> maar dus, lieve snap luisteraars, je? Dat gebeurt, als jullie... Ja. Als jullie als jullie deze, deze weg hier nu meteen benieuwd naar zijn geworden... dames, als u nu rechtop zit... Uh, zoek Wendy op en laat u Monique. inspireren. Monique, uh, het. Als... Ja, dat kan gebeuren. Ja, het is toch erg, zeg. Het is echt een maar... ja, ja, dus, ja, ja, Omdat ik van der Werf zie staan en dan -E. haak ik dat samen... en dan wordt het ja. Monique ah, van ja, der Werf. Ja, ja. Geboren, Zandvoortse. klopt. Je ouders wonen nog hier. Ja. Nou, en je haalt ook nog steeds inspiratie uit de zee. Absoluut. Dat heb ik ook yes. inmiddels gehoord. Je boekje ligt niet alleen bij Bruna... maar is ook op je website te koop. Ja. En dat is nog eenmaal, noem het. Ja, de website is schoolvoorvrouwenkracht.nl Schrijf het op, dames. schoolvoorvrouwenkracht.nl En voor de dichtbundel is het dan... schoolvoorvrouwenkracht.nl slash dichtbundel. Kijk aan. Oké, okay. Nou, uh, Monique, heel veel dank... Blijf zo geïnspireerd in dit leven staan en straal het uit naar iedereen die daar met handen van ontvangst voor je klaar staat. Ja, jullie bedankt dat jullie aandacht hebben besteed aan mijn werk en daarmee een podium hebben geboden aan de vrouwenkracht. En als dank wil ik jullie mijn bundel aanbieden. Oh, wat lief! Oh, daar ben ik wel heel trots op. Oh, wow. Nou, nou dol, nu moeten we even een schemaatje maken: hè. wie wanneer leest. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Nou, daar, komen we, daar komen we wel uit. Daar gaan wij uitkomen. <laughs> heel veel dank, meid. Ik geef je een hand. Heel graag gedaan en ook heel erg bedankt. Oké okay, Monique, dank je wel uh, voor je komst en uh, je mooie verhaal. En we wensen je weer een uh, fijne uh, uh, reis terug naar huis. en behouden thuiskomst. Uh, we gaan een uh, nummer draaien wat hier denk ik wel op aansluit. Ik hoop dat iedereen zich aangesproken voelt. Huppatee!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 That's me! Let's go to China Throw back like the curtain. Hop on, the world is swinging. Don't sit with your thumbs. Yeah, I need those. Zo, dat waren de meisjes. Hè? De girls, girls, girls van Sailor. Uh, we gaan nu even een nummer draaien. Uh, wat uh, eigenlijk mijn persoonlijke keuze is. Speciaal opgedragen voor iemand waarvan ik hoop ja, dat hij het kan horen. Ik denk het niet, want hij is niet meer op aarde. Maar je weet het maar nooit hè? tussen hemel en aarde of de oortjes het nog doen. Nou, daar komt hij. Sang, sang, blue. Song, sang, blue. <laughs> van Neil Diamond. Song sung blue, everybody knows one Song sung blue, every garden grows one Me and you are subject to the blues now and then When you take the blues and make a song You sing them out again You sing them out again Song, song, blue Weeping like a willow Song, song, blue Sleeping on my pillow Can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. The blues now and When you take the blues and make a song You sing them out again You simply got no choice Neil Diamond, wat is het toch een zanger. Hè? Wat is het toch lekker. En uh, wat is het toch mooi. Uh, oh, oh, nee, gaat hij weer? Nee, zo mooi wist het nou ook weer niet. We gaan het niet nog een keertje doen. Zie je, gaan nou, wil meteen weer. We waren vandaag heel trots om, om hier... De, uh, ...mannen te hebben, jonge mannen die hun talent uh, wilden vertellen over hun talent. De basketballers. Uh, heel trots dat Monique ons wilde vertellen over de vrouwenkracht. En in het dorp heeft beleef Zandvoort nog een andere organisatie... Uh, ...Vrouwen Blikken Vol Verlangen. Dat is een expositie die gaat over de kracht van vrouwelijkheid. Er staan diverse kunstwerken in het Oude Raadhuis... De opening is 7 september, volgende week vrijdag dus, tussen 2 en 15 uur. En daarna is iedere zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur de expositie te zien over vrouwen in hun kracht, in hun zwakheid, in hun schoonheid. Diverse kunstwerken in diverse stijlen, abstract, illustratief, realistisch staan daar opgesteld. Dus helemaal geïnspireerd geraakt over de vrouwenkracht. Op naar het oude raadhuis. Waar daar die tentoonstelling is. En de opening is volgende week vrijdag. Aha. Dat, Aha. Uh, dat, dat sluit wel heel erg mooi aan. Ja. waar wij het net over nou, gehad over, hebben. He? Ja, absoluut. Ja. Heel interessant wat Monique ons allemaal met ons wilde delen. Ja. En voor ons gewoon... Toch weer heerlijk om in dit vrouwenprogramma. Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Zo'n creatieve meid in ons midden te hebben. Fantastisch. Die dan toch het kleine gemis van. het grote gemis van Hanni wat kleiner maakt. <laughs> Ook zij heeft iets heel moois voorgelezen. Ja. Hier hebben we niet de slappe lach van gekregen. Maar, maar er is wel wat losgemaakt. <laughs> er, is hè? Wat losgemaakt. er is wel Absoluut. iets ontwaakt. Nou, zo is het maar net. Ja, uh, ik heb hier een uh, zangeres. Uh, gevonden bij wie het... die zit nog steeds te wachten. Maar voordat ik dat nummer op ga zetten... kijk ik even naar de klok... en dan zie ik, lieve Beb... Ja. dat het programma er alweer op ziet. Ja. Zit, deze twee uur zijn totaal... vervlogen in... in nou, wat was het? Uh, een vingertip en het is weer voorbij. Zo ja, voelt het. Eén schot op de basket en het is weer voorbij. Ja, zo is het. We maar hebben goed. gewoon meer tijd nodig, hè Dol? En dat gaan we ook doen, want uh, in september, vanaf 27 september, wordt ons programma met een uur verlengd. Kijk. Want er zijn nog zoveel wensen die we hebben, die, uh, uh, uh, ja, wat, wat we zouden willen doen in het programma, maar waar ons tot nu toe simpelweg de tijd voor ontbreekt. En. Uh, dus uh, uh, 27 september wordt voor ons een grote datum. Voor die tijd hebben we natuurlijk weer een uitzending over twee weken. 13 september, vrijdag de 13e. En ook dan hebben we weer hele leuke gasten. Uh, waaronder bijvoorbeeld uh, de zeevissers. De zeevisservereniging hier in Zandvoort. En toevallig las ik dat uh, in Noordwijk wordt iets voor de jeugd gedaan. Om te kijken of ze de jeugd kunnen betrekken. Uh, bij de zeevisserij. Nou, dat, dat klonk hartstikke leuk. En uh, volgens mij, wie hadden we nou nog meer? Of, oh, wacht even. Ja, we gaan uh, over een paar dagen horen of Andor Zandbergen ook las, los, langs kan komen. In verband met de sponsorloop voor uh, de kinderen met een speciale ziekte. Die ziekte die zijn dochtertje ook heeft gehad. Uh, heel belangrijk dus dat we daar aandacht aan besteden. Ja, Die dertiende hoop, wordt weer vo tot volledig gevuld. En dan gaan we ook vertellen wat voor weer je kunt verwachten. Nu moet je gewoon naar buiten kijken. Ja, zo is het. <lacht> of eventjes uh, de buienradar. Want wij hebben er geen tijd meer voor. <lacht> nee, hoor, we nee, gaan hoor. nu gedag zeggen. Beb, dankjewel je voor je bijdrage. Dank voor de regie, Mooi Mooie ja, onderwerpen. Oké, okay, ik heb er niet veel aan hoeven doen. Nou, nou ja. <lacht> <lacht> Bescheidenheid. <lacht> <laughs> maar in ieder geval... ik hoop u over twee weken... weer een mooi programma te mogen aanbieden. Samen met Beb en met Hannie. Want die is dan gelukkig weer terug... Het gezellig, we hebben de koekjes gemist, Han. En de koffie. Ja, ik hoop dat maar... Han er dan al weer bij is. Dat zit ik me eigenlijk even af te vragen. Ja, volgens mij wel. Ja, want ja, ze Niet? Kon... Oh. Nou, dan zou ze zo de studio in lopen. Dus dan moet ze tijdens haar vakantie een column voorbereiden. Nou, ik ga erop stoken. Oké, okay, nou, we, we, we gaan het zien. Nou, inmiddels is het ook voor het muziekje uh, te weinig tijd nog. Ja. Dus uh, ik praat nu maar naar het einde toe... Um, nou ja, alhoewel, we zetten hem gewoon op. We gaan eruit met Diana Ross. Mensen, tot over twee weken. En we blijven wachten. I'm still waiting. We bedraaien hem de volgende keer wel helemaal. Lekker. Dag allemaal, tot over twee weken. Bedankt voor het luisteren.